9 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In de politieke barometer van Ipsos Synovate loopt de VVD verder uit op de SP. In de peiling van vandaag komt de VVD uit op 35 kamerzetels. Zes meer dan de SP. Vorige week had de VVD maar één zetel meer. De derde partij is volgens Ipsos Synovate de PVDA. De vierde, de PVV. 36% van de ondervraagden denkt dat de SP de grootste partij wordt. En dat is een verdubbeling vergeleken met eind april. Iets minder mensen denken dat de VVD de grootste wordt. 33%. De politieke barometer is gebaseerd op een representatieve online steekproef... onder meer dan duizend stemgerechtigde Nederlanders. CDA-minister Verhagen wil dat zijn partij na de verkiezingen niet opnieuw meedoet aan de regering met een gedoogconstructie. Dat zegt hij vanavond in uur. De gedoogconstructie met de PVV is hem slecht bevallen. Want degene die het kabinet gedoogde, vertrok uiteindelijk met de staart tussen de benen toen het erop aankwam, zegt Verhagen. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat hij juist wel weer wil gedogen. De regering van Sierra Leone heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege een cholera-uitbraak. In de hoofdstad zouden dit jaar tot nu toe 176 mensen aan cholera zijn overleden. Sinds juli zijn 6000 nieuwe gevallen gemeld en de afgelopen week kwamen er elke dag ongeveer 250 meldingen bij. De komende honderd jaar mag er geen gay pride in Moskou worden gehouden. Het Russische Hoge Rechtshof heeft het verbod op de homoparade met een eeuw verlengd. De gemeenteraad van de Russische hoofdstad stelt dat de parade publieke onrust veroorzaakt... en dat de meeste Moskovieten zo'n evenement niet steunen. Een Russische homo-activist stapte naar de rechter om het verbod van de gemeenteraad aan te vechten. Hij wil nu naar het Europese Hof in Straatsburg gaan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen en zondag is het volop zonnig met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Na het weekend is het eerst met 25 tot 30 graden nog behoorlijk warm. Later in de week daalt die temperatuur richting de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Je spaarrekening geniet mee van een lekker broodje kaas. ABN AMRO introduceert namelijk pinsparen.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 BNN Today. Winfried Bajens. Iets na 9 uur. Goedenavond. De studenten staan uren in de rij om een college van Walter Leo wint te mogen volgen. Hij geeft hier zometeen college over hoe je college moet voeren... want daar kunnen zijn Nederlandse collega's nog wat van leren. En we gaan verder op zoek naar het ware Lowlands-gevoel. En als je naar radio1.nl gaat, dan uh, zie je nou ook nog eens een keer wat er in de studio gebeurt. Today's Topics. En dan zie je Luc zitten onder andere met zijn blonde haar. Ja, dat klopt. En ik heb uh, vijf nieuwsberichtjes. We beginnen met nummer vijf. En op die plek staat het popfestival Lowlands. Vandaag begon het festival van vieze hippies alweer voor de twintigste keer. En we gaan naar onze verslag geven. Goedenavond, hoe is je het Goedemiddag. He? Ja, het is fantastisch mooi weer hier. En dat zal de vele festivalgangers die nu nog net achter de dranghekken staan, goed doen. Um, want het is namelijk zo dat ze eigenlijk om twaalf uur al binnen hadden mogen. De hekken zijn nog steeds dicht, dus dat is. Uh, dat is een beetje jammer voor die mensen. Maar ja, zoals ik al zei, het is mooi weer. Dus uh, dat is geen probleem. Oké, okay, geen probleem. En dus nu nog niet, want het kan allemaal nog verkeerd aflopen natuurlijk. In eerdere edities mocht je nog geen flesje water meenemen. Hoe is dat nu? Nou, dat mag nu dus wel. Oh. Uh, maar uh, opvallend, uh, het flesje mag geen dop hebben. Volgens de organisatie levert dat teveel rotzooi op. Weet je wel, dan, die dop die gaat dan weg. Die wordt in de grond getrapt. En dan zijn ze uren bezig om al die dopjes uit de grond te rapen. Ja, dan zie je bij de aanwezige bezoekers al veel flesjes. Veel flesjes zie ik, alleen ik heb hier twee dames die geen flesje bij zich hebben. Waarom niet? Nou... Ja, waarom niet eigenlijk? Ja, het past niet meer in mijn tas. Kijk, hij is niet zo heel groot. hij is een klein zwart ja. tasje, heb je om? Er zit ook al zonnebrand in, dus dan past niks meer. Maar zij heeft wel een flesje mee, toch? Ja? Ja, ik heb wel een flesje mee. Ik zie hem niet. Nee, hij past in mijn tas. Oh, dat is ook een handtas, maar daar past ja, hij wel in. Inderdaad. Oké. Ik heb een speciale techniek, want je mag hem eigenlijk niet met dopje. Maar dan stop ik een dopje in mijn schoen. En dan kan hij toch mee naar binnen. <laughs> Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit moment. Veel plezier. Oké. Okay, is goed. Is goed. Doei, doei. doei. Lolens duurt trouwens nog tot zondag en riet nog na tot donderdag. We gaan naar Dordrecht waar bewoners van een wooncomplex voor ouderen zich schandalig misdragen hebben. Gaan we het hebben over de bewoners van een wooncomplex voor ouderen in Dordrecht. Want die zijn hun terras kwijt. De stoelen en de tafels waren deze week neergezet vanwege het warme weer. Maar er was nog geen vergunning. En wat gebeurde er? De politie op bezoek. Ja. En die heeft het terras zonder veel ophaal laten afbreken. Ja, en terecht inderdaad. Het moet allemaal niet gekker worden, zeg. Straks gaan we allemaal een tafeltje en een stoeltje buiten zetten met een lekker weer. En dan is het hek gewoon van de dam. Met brein achter die illegale terrasparty is de voorzitter van dat complex. En hij legt uit wat er gebeurd is. Uh, hij was een, uh, een wijkbewoner. heeft geklaagd, heeft uh, via de gemeentelijke instanties uitgezocht... dat er inderdaad geen uh, terrasvergunning uh, aanwezig is voor het... Uh, het zit er buiten bij de graafhorst en uh, uh, ja was dus dusdanig verontrust over de situatie dat ze gevraagd heeft om. Uh aan, in ieder geval aan de gaan om de APV te handhaven. Ja, ja, ja. En dat is haar burgerplicht ook. Heel simpel, waarnemen, constateren, handelen, dat noemen wij een WCH-tje. Want tuurlijk, het lijkt allemaal heel onschuldig, hè. Vijftal bejaarden op het terrasje in de zon. Maar als je daar niet een uitgebreide risicoanalyse op loslaat, dan gaat het dus helemaal mis. Ja, dat, dat, uh, ik loop daar twee dagen over te piekeren, maar ik begrijp het nog steeds niet wat nou de, de, de last kan zijn daarvan. Het zijn uh, mensen van 76 jaar gemiddeld. Uh, uh, het is een heel klein complexje, we zijn geen grote organisatie. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van, weet je joh, we hebben in de uitverkoop wat leuke stafels die stoeltjes kunnen kopen. Ga lekker buiten zitten. Ga, Ga lekker buiten zitten, waar je het in je hoofd is echt een regelrechte belediging voor onze rechtsstaat. Echt, kan je toch met goed verzoen geen criminelen daarbij noemen, het is een, een terroristische aanslag, echt dit soort praktijk. Kotsmustelijk word ik hiervan, echt. want mensen die zonder rekening te houden met het burgerlijk wetboek gewoon zeggen van, ga maar lekker buiten zitten. Het is echt heel simpel, we hebben in dit land een hele duidelijke afspraak over gemaakt. Geen vergunning betekent niet naar buiten. Het wordt ook gerund door het bestuur van, van vrijwilligers. Dus... Ja, nou in. Al werd het gerund door een groep witte eenhoorns die gouden drollenpoep, maakt niks uit. Geen vergunning voor die thuiszetten, de uur blijft binnen. Met de deur op slot. Dan moet u nu misschien eventjes langs bij die mevrouw die aan het klaag is geweest. Kom. Ja, ik zou het heel graag willen. Maar dat initiatief moet bij die mevrouw vandaan gaan uh, komen. En niet. Uh, dat, uh, zolang ik niet weet wie er uh, aanstoot aanneemt, dit, dan ik, uh, ja, ik kan ik de hele wijk afgaan natuurlijk. Ja. Dit, dit, is toch, dit is een bedreiging toch, wat hij nu doet? <lacht> hij, doet hij zegt, hij zegt hij toch letterlijk dat, dat hij tegen ze eruit gaat gooien van alle omwoners. Dat zegt hij toch? Echt ongelooflijk. Ik zeg het niet graag. Het is een schande. Nogmaals, <lacht> geen vergunning, niet naar buiten. Basta, goed weekend tot 35 graden. Over het weer gesproken, het wordt echt kroepie warm dit weekend. Temperaturen kunnen oplopen tot wel 35 graden. Echt weer om lekker buiten te zitten. Dus bij je eigen huis of gewoon lekker ergens anders. Ja, mooi weer dit weekend. Dus? Dus. Nou, dus gaan we lekker naar het strand. Dat betekent voor veel mensen die van die kleine mormels achter zich aan hebben lopen, dat ze goed moeten opletten. Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon uh, let op je kind. Ga er gewoon leuk mee spelen, dan heeft iedereen een topdag. Ja. Uh, ja, wat ook ja. erg handig is, is uh, om uh, bij de reddingsbrigade van die gratis 06 polsbandjes uh, te halen die wij samen Kijk. met Interpolis uitdelen. Ja. Uh, daar kan je naam van het kind en nummer op schrijven dat als je hem al kwijtraakt of haar... Dan kunnen we in ieder geval het kind heel snel herenigen. Ja, wat echt het weekend van de eeuw. Hè? Lekker naar het strand met de trein, rugzakje met gekoelde wijn mee. Barbecuitje on de strijd, lekker laten, laten opblijven zitten. En dan twaalf uur een beetje dronken en roosig weer naar huis. Op je slippertjes thuis. En dan staat nog een biertje wat kouder in de koelkast. En een frisse douche. Heerlijk. Behalve natuurlijk als je kinderen hebt. Want je kan, eh, nou ja, in tijd van een halve minuut kan het gepiept zijn. En dan kan je elkaar kwijt zijn, hè? Ja, het is echt als het zo druk is, een kind is echt in een fractie van een seconde verdwenen. Mensen zijn snel afgeleid, zeker als ze eindelijk even weer een paar mooie dagen hebben... en met z'n allen het strand op kunnen. Het is onze belangrijkste tip, is eigenlijk pas op je kind. Ga er gewoon leuk mee spelen, ja. dan uh, blijft het voor iedereen uh, leuk. Hartstikke leuk voor iedereen en kinderen. veel plezier met het gejanken in de auto. Het ruzie met je man of vrouw. Het gebouw, gebouw van, van smerige meer, kastelen, volgepoep de luis en de brandende zon. pakjes limonade, wespen. Hartstikke leuk. Doei! Goed, op nummer 2 staat de aardbeving in Groningen. <laughs> Voor de tweede keer in 24 uur rommelde het, het in die provincie. In dit had de beving een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. En na afloop deelden mensen hun ervaringen. Ja, voel wel een beetje anders dan aan, zeg maar. Een beetje, ja, hier een beetje gedreun ondergrond. Het begon rom en kapken in uh, aardig, zeg maar. We begonnen ook te schudden in de aardkastjes, en baden wat. Ik zei, wat krijg ik nou in een keer dan? Ja, de bevingen hebben te maken met de gaswinning in Groningen. En bij veel mensen zit schrikken goed in. Er kwam een hele dikke knal. En, en, en mijn vriend die zat hier te, te wippen op die stouw, man. En glaswaak begon te rappen. Nou, dat schrik voor in de buin. Die stouw die trillen me onder mijn gaat. ik dacht, nou, en, en, schulden, ze, schulden ze, die, die, die, die rappen niet. Ik dacht, had dat gewoon zo nee. Ja, werkelijk, zo'n lawaai, zo, zo, zo trillen dat. Ja, tot in Noorwegen kon je hem kennelijk voelen. Vandaag druppelde meer reacties in ondertiteling binnen. En werd duidelijk hoe ernstig de situatie was. Ik zat toevallig gewoon... Een plasje te doen op het toilet. Ik zat op een bureaustoel, die ging gewoon helemaal op en neer. Er rijdt een auto tegen onze gevel aan. Het was uh, echt schrikken. Het was echt een hele, ja, onder mijn voeten. Ik heb raar. Ja, uh, goh, ik ben wel wat geschrokken. En ik heb een uh, hondje En hij wist niet hoe stijf het, uh, hij tegen uh, mij aan moet liggen. We blijven in Groningen voor de nummer 1. Want na Den Haag, Den Bosch en Eindhoven was het vandaag de beurt aan Sauwert, de plaats waar ze geboren is, om Ranomi Kromo Jojo -jo te ruldigen. We gaan naar onze verslaggever. Zeg, waar sta jij? Ik sta voor de Lindenlaan nummer 29 in Sowet. De Londenlaan heet het vandaag. En daar werd uh, aanstaande maandag 20 jaar geleden... Ranomi kromo geboren. En vandaag, 17 augustus 2012, wordt ze opgehaald... door de burgemeester van de gemeente Winsenbrinus-Miegels. Ja, prachtig, prachtig. Kun je, je vertellen wat er op dit moment gebeurt? Zijn er ook mensen met spandoeken? Ja, dat is inderdaad ook belangrijk goed dat je dat zegt, dankjewel. Uh, de, hoe is de sfeer? Stralend zit ze daar in een prachtige oldtimer... Met open dak en. Hallo? Yo. Of we zijn de verbinding kwijt? Ja, inderdaad. Ja. Hallo? Arnoud? Hallo? Ja, daar was je weer. Ah! <laughs> Arnoud, je bent live. Zijn er ook mensen met spandoeken? Uh, hallo? Ja. Ah. ja! Arnoud, zijn er ook mensen met spandoeken? Ja. <laughs> <laughs> Het is fantastisch om te zien. Allemaal mensen die allemaal naar één kant kijken. En dan gaan die, uh, die motor die gaat aan. Arnoud, Arnoud, Hallo? Ja, daar was je weer. Ja. Ah, die wordt gestart, die oldtimer. En gaat... Arnoud, Arnoud, Arnoud, zijn er ook mensen met spandoeken? Arnout over die spandoeken, man. <laughs> of we zijn de verbinding kwijt. Nee, ja, ik weet niet wat er aan hand is. Hallo? Ja. ja, daar was je weer. Ah. En het applaus klinkt hier omdat Ranomi Jojo net een prachtig geel doekje Arnout? van een bordje heeft afgehaald. Zijn er ook mensen met spandoeken? Ik, uh, en daarop staat Ranomi Plantsoen. Ja. Arnoud. Hallo? Ja, zijn er ook mensen met spandoeken? Ah, Ze staat even te poseren voor al die camera's, zeg maar, al die fototoestellen. Arnoud. Al die televisiecamera's die je overal ziet. Dan ga ik even een poging wagen Arnout? om bij haar in de buurt uh, te komen. Dat, uh, dat mag van de Arnoud, spandoeken. Hou eens op, is, op. Ik kaan gooi kaan. mijn koptelefoon maar even af. Ik hou er mee op. Goed. Hé, hey, het was vast leuk. Daar bij die huldiging van Rano Micron met Jojo. Ik vermoed maandag een nieuwe huldiging. Dus dan Nee, daar nee toch? Zijn jullie klaar, volgens mij? Nee, ben je gek, joh. Oh? Nee, gaat gewoon volgens lekker door. Was dit het, toch? Nee, Let gewoon... maar nog. Vanavond ook nog. Tuurlijk. Ja, nee, echt. Ja, zijn ja. er ja. spandoeken, denk je? Ja. Ja. Ja. Dan dan ik tot later weer. Radio 1 BNN Today. Hoe is het uh, de Piratenpartij deze week vergaan? Wij volgen in verkiezingstijd deze nieuwkomer en ze hebben deze week Mediatraining gehad. Je hoort zo of de lijsttrekker al anders klinkt dan maandag toen hij hier was. <middels> Cama, calma, calma baby, te digo con disimulo que tengo la camisa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 Wanneer is, is dit la camisa negra? Villan today. Winfried Bayens. Ja, we gaan uh, terug naar Lowlands uh, want naast veel muziek is daar ook uh, cabaret bijvoorbeeld van de Ja, dat zeggen we gewoon zo. André Manuel. Goedenavond. Hoi. Ja, dat is kort en krachtig. Jij bent op Lowlands al inmiddels. Nee, nee, ik ben er morgen pas. Ja, morgen ga je daar optreden. Want naast muziek, dat weet natuurlijk iedereen wel: dat Lowlands niet alleen maar muziek is, maar ook uh, een cabaret en toneel en film en dergelijke. Um, wat is jou, wat jou betreft, want dat is een beetje onze zoektocht, uh, het Lowlands gevoel? Um, ja, het, is eigenlijk het hele festival het maakt ook niet veel uit wat er staat. Er moet wel een bandje staan. en... Dan zal ik wel een theater maken aanwezig zijn en er moet een verveelde politicus op zondag langskomen. <laughs> maar verder is het uh, volgens mij gewoon een volksfeest. En, en mensen komen de donderdag aan op de camping en hebben we gewoon vier dagen feest. En zijn maandag helemaal dwaas komen ze weer terug. Ja. En dan is daar de realiteit weer uh, de werkelijkheid. En, en uh, dat betekent uh, dat je het eigenlijk ook niet anders vindt dan een festival als Zwarte Cross of uh, Pingpop bijvoorbeeld? Ja, nou, ik... Ik ben zelf, ik ben zelf een vent en uh, ja. ik, ik, ben, ik ben natuurlijk helemaal opgegroeid met het Zwarte Kruis. Dat is een mm. beetje, ik ken ook eigenlijk iedereen daar en ik ben al jarenlang columnist voor het festival. Ik maak elke, elke, elke festival een dagcolumn, dus daar ben ik heel erg mee vergoed. En Lolens is een beetje uh, op en aan, wel soms speel ik dan met een bandje, soms met theater, dan een paar jaar weer niet en dan kom ik weer terug en uh, heb ik, uh, dat is wat, wat anders. Dat is, uh, een, een, Qua gevoel uh, de... ligt iets verder van mij weg. Maar... En te, te, midden, te midden van het volksfeest ga jij dan ook nog een cabaretshow uh, doen. En daar zit ook nog een soort van een boodschap in wat je daar doet, toch? Nou ja, ik, ik maak vrij stevig. <laughs> dat is genuanceerd. Vrij stevig politiek theater. En ik, ik speel de laatste van mijn afgelopen voorstelling. Dat is Leven de man van de SCP. Die speel ik daar morgen. En dat is, dus, gaat, gaat een beetje over een, uh, een volksmanna die uh, vanuit Vondam het land... Veroverd met uh, uh, extreem populistische politiek. Ah, ja, ja, en, en wij maar raden over wie je het dan hebt. Ja, of iemand uit Volendam. Het zou Jan Smit kunnen zijn. Ja, ja. <laughs> en maar even, is dat niet lastig? Want iedereen is daar natuurlijk in jubelstemming en is dan flink aan het feesten. Jij bent een gortdroge man. Dat horen we alleen al in dit gesprek. Um, ja. uh, dat je daar dan te midden van dat uh, gehos uh, toch jouw uh, inhoudelijke verhaal moet gaan vertellen. Lastig? Ah, ik... Nee, ik, ik, ik, ben, ik ben, ik kom zelf ook uit de popmuziek. Ik speel al heel lang in beentjes en ik, ja. ik mag heel graag een popfestivals spelen. Ik weet dat sommige mensen heel veel last van hebben van ik heb er wel eens gespeeld met de Produce aan de ene kant en de sekspistels aan de andere kant. En dan <lacht> kom ik op met, met, met, met een politiek verhaal. Maar ja. wil, als je maar weet wat de omstandigheden zijn, dan uh, uh, uh, kun je daar ook je voordeel mee doen. Ik, ik ik probeer altijd elke voorstand te improviseren. Ik ga ook uh, zeker morgen uh, al improviserend tot, tot uh, uh, die drie vol maken. Ik denk ook dat iedereen er, morgenavond ook echt gewoon heel erg graag bij mij in de tent zit. Allemaal rood verbrand brand. En... Even, even schaduw bedoel je? Ja, ik ja, <laughs> denk ik even volle bak. Ja. Dus ik ik, ik wens, je, wens je veel plezier daar morgen in een, in een hete tent waarschijnlijk. andré Manuel, dank je wel. En uh, nog, nog, nog een dame die daar ook is, is Martine de Jong, goedenavond. Goedenavond. Uh, van Gooi. de En uh, jij kan dat waarschijnlijk als de allerbeste, want jullie zijn koning met woorden... in. Een paar woorden uitleggen wat er in sensie, is. Uh, wij recenseren alles. Ja, en maar dat, dat is uh, zeer humoristisch, mag ik er dan gelijk wel bij zeggen. Ja, ja het is uh, meestal uh, enigszins uh, satire overheen gegooid. Ja. Uh, aan jou ook de vraag, wat is het Lowlands gevoel? Uh, warm, heel heet. <laughs> ja, dat, dat is het, het, het actuele Lowlands gevoel. Maar wat is het Lowlands gevoel over het algemeen? Want ik neem aan dat, uh, dat je er wel vaker mee te maken hebt gehad. Nee. Ik ah. ben voor het eerst op Lowlands, Kijk. <laughs> dus dat is allemaal heel spannend. Maar ik moet zeggen, het, het bevalt me erg goed. Ik heb uh, al leuke dingen gezien en uh, geprobeerd de warmte te negeren. Dat gaat ook op zich nogal. Ja. Dus uh, ik heb het uh, erg, erg naar mijn zin. Ja, want jij staat in de Titty Twister, dat is uh, ook een tent op Lowlands. En uh, daar ga je met je collega's van RecensieKoning.nl een recensie maken van Lowlands. Ja. Uh, dat is op schrift altijd uh, hilarisch en altijd erg leuk. Maar uh, hoe ga je dat live dan doen? Uh, nou, wij gaan uh, uh, aan de hand van verschillende onderwerpen die we dan gaan recenseren... maar we hebben er ook heel veel beeld bij, en infographics en foto's. En wat ook heel leuk is, we hebben ervoor gezorgd dat het publiek ook kan participeren. We hebben een app gemaakt, dat heet Racken. En daarmee kunnen mensen op Lowlands zelf, maar überhaupt overal, maar ook op Lowlands zelf... kunnen zij dingen recenseren van Lowlands. En die gaan we dan ook weer behandelen natuurlijk in de voorstelling... En loop je nog een beetje ontspannen over het terrein eigenlijk, want je moet uh, alles recenseren. Dat is, de, dat is de, de pretentie. Ja, nou ben ik dat al gewend, want dat doe ik nu al bijna twee jaar sowieso met alles. Dus ik loop eigenlijk al zo door het leven dat ik alles wil recenseren. Lastig. Het lucht ook vaak wel op als je iets kunt recenseren, vooral als je iets dan niet zo leuk vindt. Of als je iets heel erg leuk vindt. Ja, wat er is al iets waarvan je denkt, ja, dat, dat, dat valt me nu al op, dat moet. Dat moet ik morgen in de show stoppen. Nou, het beugelbad. Dat, het beugelbad, uh, oh ja. ja. Vertel ja. even kort, zonder het merk te noemen, dat er een beugelbad is. Ja, het beugelbad. Het dat is een zwembad althans, we moeten voor doorgaan. Maar er hangen al heel veel grappen aan en die gaan we allemaal maken, hopelijk. Oké, en daar gaan allemaal, dat kan ik je voorspellen, inmiddels schaars geklede dames het hele weekend in robbikken. Zo heb ik het gehoord. ik kan niet wachten. precies. echt iets voor jou, Martine. Ik wens je heel veel plezier als bezoeker, maar natuurlijk vooral als performing artist. Zo zeg ik het maar gewoon even. Dank je wel. van RecentieKoning.nl, Martine de Jong. Dank je wel. Exit Holland. Burgemeester Eduardo Paes van Rio de Janeiro kreeg zondagavond de Olympische vlag overhandigd... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar over vier jaar wil oud-topvoetballer Romario met die vlag gaan zwaaien. De man heeft namelijk bedacht dat hij maar eens de volgende burgemeester van Rio de Janeiro moet worden. Anne Dorst, onze exit-Hollander daar, die uh, is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft Romario dat nou bedacht, dat, uh, dat hij dat moet worden? Nou ja, het, het, het is zijn droom. Hij komt natuurlijk uh, zelf uit Rio de Janeiro en hij heeft eigenlijk voor deze burgemeesterverkiezingen al gezegd dat het zijn droom is om uh, ooit burgemeester te worden van, van zijn stad Rio de Janeiro. Mm -hmm. En dan het liefste met zijn oud teamgenoot Bebeto. Die zit ah. ook al in de politiek zelf. Dus uh, als zijn, zijn ja, lokale burgemeester zeg maar. Ja, maar dan is er een klein kink in de kabel, want hij uh, zit bij een partij natuurlijk, maar die partij die moet hem niet zo. Nou ja, uh, hij zit bij een partij en zijn partij is, um, het, ja die heeft eigenlijk een coalitie nagegaan ja, met de partij uh, die dus Eduardo Paes uh, steunt. Dus uh, toen hij zichzelf verkiesbaar wilde stellen dit jaar, toen heeft zijn partij gezegd nee, wij gaan mee met de, met de andere grotere per, partij uh, en we steunen Eduardo Paes. En um, ja, dat is natuurlijk niet, denk ik, omdat zij geloven dat Romario het niet kan winnen. Want hij is hartstikke populair. Dus hij, ik denk, als hij nu wel campagne zou voeren, dan zou hij het zo winnen. Mm -hmm. Maar dat is meer ook omdat hij zich uh, ja, nogal kritisch heeft uh, uitgelaten... over juist het WK en ook de Olympische Spelen. Dus en daar, ja, daar zijn ze natuurlijk niet zo blij mee. Nee, want, want waarom zijn ze daar niet blij mee? Ze willen het liever vrolijk houden en uh, liever geen kritiek. Ja, precies voor zo ja, je moet natuurlijk een zo gelikt mogelijk pra plaatje naar de buitenwereld uh, sturen en, en ja, en hij is gewoon echt heel kritisch van uh, ja, uh de FIFA die wil allerlei kortingen en dingen, ja gewoon geen belasting over alles mag betalen. En daar zijn we het gewoon niet mee eens. Ja. Dat, ja, dat soort kritische noten daar kunnen ze er niet zo goed uh, mee omgaan. Nee, dat zijn een beetje de discussies die ook uh, rondgingen rond Olympische Spelen in Londen bijvoorbeeld. Hè, over rechten en dergelijke. Ja. En sponsoring en zo. De FIFA houdt dat graag ja. in de hand, ook bij de WK in dit geval. Um, is er een kans dat hij het ook doet, omdat hij gewoon denkt, weet je, dat is een, als je dan burgemeester ergens wilt worden, dan wil ik het dan wel? Een eergevoel? Uh, over vier jaar bedoel je? Ja, Romario ook bedoel ik. En dan denk ik nou, als je nou een keer burgemeester van Rio wil worden, dan moet je het nu doen. Ja, dan inderdaad, dan zou het voor nu moeten gaan, inderdaad. Ja, ja, dus dat was natuurlijk zijn plan ook. Maar ja, uh, ja het, ga, het gaat nu dan even niet. Uh, ja, je zou technisch gezien nog op hem kunnen stemmen voor de verkiezingen. Maar dan, uh, ja, eigenlijk de, de de tegenhanger van Eduardo Pijes, dus waartussen het gaat, die, die is van een uh, van een partij, die, dat is een vrij linkse partij, zo. Mm -hmm. en dus dan, ja, ik denk als je het met Romario's opvattingen zoveel mogelijk eens bent, dan kan je beter de tegenstander van Eduardo Pijs gaan, uh, gaan stemmen, want, uh, ja, dat is zelf ook een, uh, ja, mensenrechtenactivist, en die, ja, die, die, die, die is juist ook heel erg kritisch over dat soort dingen, dus eigenlijk kan je dan beter zijn tegenhanger gaan steunen. Nou, daar stond hier bekend, Romario speelde bij PSV, topvoetballer natuurlijk, maar toen, niet al te ambitieuze jongen. We uh, stond bekend onder de uitspraak: Ik ben een beetje moe en dat soort dingen. Als ze hem gevraagd hebben ja, ja. om harder te trainen. Uh, is ja. het uh, in één keer een hele ambitieuze man geworden? Nou ja, inderdaad. Want uh, toen hij in eerste instantie bekend maakte dat hij de politiek inging. Toen uh, ja, werd er ook een beetje lacherig over gedaan. Van, nou ja, uh, weet hij, zal wel, hij zal het wel voor het geld doen. Want dat is hier natuurlijk ook. Hè. Je verdient als politicus gewoon heel erg veel. En, uh, ja, maar uiteindelijk, hij is dus gewoon echt uh, ja, heel erg. Uh, uh, betrokken en uh, ja, hij wil gewoon echt iets betekenen in de politiek en dat is wel tegen de verwachting in maar ja, dat, is, dat maakt hem ook nog weer extra populair natuurlijk, juist ja. ook bij de armere helft van de Ja, ja. Nou, Hij heeft weinig kans, maar wellicht strijdt hij nog door. Dankjewel Anne Dorst in Precies. de Rio de Janeiro Dankjewel Oké okay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 She's gone. Bubblegum-pop zou je toch wel mogen noemen. Bruno Mars was dit. Radio 1, het NOS-journaal. Met Anouk Thijssen. In de politieke barometer van Ipsos Senoveet loopt de VVD verder uit op de SP. In de peiling van vandaag komt de VVD uit op 35 kamerzetels, zes meer dan de SP. Vorige week had de VVD maar één zetel meer. De derde partij in het land is volgens Ipsos Senoveet de PVDA, de vierde de PVV. CDA-minister Verhagen wil dat zijn partij na de verkiezingen niet opnieuw meedoet aan een regering met een gedoogconstructie. In Nieuwsuur zegt hij vanavond dat de gedoogconstructie met de PVV hem slecht is bevallen. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat hij juist wel weer wil gedogen.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 Lakhtar Brahimi is de nieuwe VN-gezant voor Syrië. De Algerijn volgt Kofi Annan op, die begin deze maand zijn functie neerlegde. Brahimi was al eerder gezant voor de VN. Na de aanslagen van 11 september ging hij aan de slag in Afghanistan. En in 2003 werd hij gezant in Irak na de Amerikaanse inval. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Winfried Bayans. Als we vandaag uh, één ding geleerd hebben, is dat we dit nooit in een Russische kerk moeten zingen. Ik ga gewoon niet eens kijken, ik Wat je hier hoort, uh, zijn natuurlijk de dames van de Russische punkband uh, Pussy Riot. Die zingen, heilige maagd, verlos ons van Poetin. Mag niet, van de rechter. De drie dames kregen vanmiddag te horen dat ze voor twee jaar de cel in moeten. Olaf Koens is onze man in Rusland. Goedenavond, Ola Olaf. Ja, goedenavond. Jij was daar, althans, jij probeerde erbij te zijn. Volgens mij stond jij in een trappengat, helemaal bomvol mensen... om een glimp van de, <kwijden> de rechtszaak op te, op te vangen. Ja, het was, het was vrij lastig om erbij te komen. Ik ben natuurlijk uh, de afgelopen weken wel een aantal keer bij dat proces geweest. Maar het, is, uh, ja, het blijkt nog vrij lastig om echt een Russische rechtbank binnen te komen op het moment suprem. Je wordt er door de politie, het niet ingelaten, vervolgens moet je op een trap staan wachten, vervolgens moet je bij een deur duwen. Nou, uiteindelijk ben ik dus niet in de rechtszaak of in de, in, de, in de zaal zelf geweest. Maar goed, ik heb het wel helemaal kunnen volgen en uh, ja, de meisjes krijgen dus uh, twee jaar gevangenisstraf. Ja, hoe, hoe reageerden ze? Uh, glimlachend. Uh, ik denk dat die beelden ook inmiddels wel de hele wereld zijn overgegaan. Ja, dit was natuurlijk te verwachten. Hè? De openbaar aanklager, uh, uh, men had het aanvankelijk over zeven jaar gevangenisstraf. Uh, de openbaar aanklager heeft daar drie jaar van gemaakt aanvankelijk. Um, uh, Poetin heeft in Londen tijdens de Olympische Spelen gezegd dat hij een milde straf zocht voor de meisjes. Ja. En milde is blijkbaar twee jaar gevangenisstraf voor een uh, punkconcert in de woorden van uh, Poetin. Ja, de dames Jekaterina uh, van 30, Maria van 24 en Nadezhda van 22 zijn nu uh, voordeeld dus tot twee jaar. En uh, cel in Rusland betekent strafkamp. Uh, onze vraag aan jou is: een beetje, waar, hoe ziet het eruit? Wat, wat, wat zijn dat, die strafkampen? Ja, er is aanvankelijk een beetje onduidelijkheid overheid. Ik, ik dacht zelf ook dat ze eerst niet naar een strafkamp moesten gaan. Uiteindelijk is het dus wel het geval... ja, een strafkamp, nou, uh, maak je borst maar nat. Dat is geen, uh, geen pritsen in, uh, in Rusland. Over het algemeen zijn die strafkampen in hele afgelegen gebieden. Uh, Rusland is natuurlijk ontzettend groot. Dus uh, reken maar dat ze ergens diep in Siberië... dan uh, ja, zo'n 12, 13 uur per dag uh, lucifers moeten gaan maken. Dit bestaat gewoon nog. Ik bedoel, ik dacht dat dit ja. al uh, een beetje uit de tijd was. Zelfs in Rusland. Maar dat is dat dus niet is. het geval. Nee, dat bestaat nog, nog, nog altijd. Uh, ook Michael Khodorkovsky, ooit de rijkste man in Rusland, die is in de rechtbank nood het een aantal jaar geleden veroordeeld tot zeven jaar uh, strafkamp. En uh, ja, een van de slimste mensen in Rusland, iemand die heel veel geld heeft verdiend, zijn eigen oliebedrijf heeft opgericht, Ja, die zit nu misfest te maken. Ja. Dat bestaat nog steeds. Ik neem aan, dit is olie op het vuur voor oppositie en protesterende partijen. Uh, dit is niet het enige wat er gebeurt. Het is uh, Garry Kasparov, die het voor ze opnam, die wordt op ...opgepakt, etc. Et Ik neem aan, de mensen staan uh, op straat... ...en uh, nu is het protest echt aangewakkerd. Mensen stonden zeker op straat. Er zijn heel veel mensen opgepakt vandaag. Uh, um, ja en nee. Kijk, natuurlijk uh, uh, radicaliseert dit de oppositie. Die hebben zoiets van, ja, dit kan echt niet, jongens. Nu, nu krijg je de rond aan de stok... Aan de andere kant, uh, ja, dit optreden in, in die kerk, ja, dat was voor veel Russen ook toch wel een beetje veel. En wat je nu duidelijk ziet, is dat um, uh, uh, ja, veel mensen echt bang zijn geworden. Uh, natuurlijk zijn we de afgelopen maanden, hij heeft moeten een beetje de teugels laten vieren. Iedereen is de straat opgegaan, er zijn heel veel protesten opgewezen. Dat hebben we natuurlijk ook bij jullie heel veel over verteld de ja. afgelopen maanden. Ja, en nu is het een beetje het gevoel van het speelkwartier is over en er wordt gewoon vraag genomen. Er worden allerlei wetten aangenomen, nieuwe mediawetten. Je mag niet meer zomaar de straat omgaan om te protesteren. Uh, buitenlandse NGO's moeten worden geregistreerd als, als buitenlandse agenten. Allemaal bewegingen die de vrijheid van meningsuiting inperken. Ja, en daar vallen deze meisjes natuurlijk ook onder. Ik denk dat iedereen daar um, uh, ja, vooral bang voor is. Ja. Wat wel uh, indrukwekkend was, uh, toen, toen die strafmaat net bekend was, toen die uitspraak daar net gebeurde. Um, zag je eigenlijk niet dat, dat iedereen uh, ineens heel kwaad werd of zo. Het was gewoon ineens stil. Uh, ja. En mensen, ja, dit moet echt nog even op deze beweging uh, inwerken. Ja. Nou heb jij een tijd geleden in ditzelfde uh, programma uh, met enige trots gemeld... dat het uh, allemaal wel een beetje beter zou kunnen gaan worden in Rusland. Dat het wat opener werd. Um, uh, nou is uh, ook nog vanavond het bericht binnengekomen... dat uh, de Rusland gay prides voor de komende honderd jaar uh, verbiedt. <lacht> um, uh, uh, dat klinkt allemaal ja. niet al te vrolijk, hè? O, nee, het, het klinkt allemaal niet vrolijk, het is ook allemaal niet vrolijk. Uh, aan de andere kant moet je je realiseren dat, dat Rusland op dit moment echt verandert. He, uh, dit soort zaken brengen uh, de goede en de slechte kanten van Rusland naar boven. Aan de ene kant uh, zie je inderdaad dat de teugels worden aangetrokken. Dat er veel minder macht. Dat echte vrijheid van meningsuiting uh, veel harder wordt aangepakt. En Poetin echt laat zien uh, dat hij de baas is. Aan de andere kant, ja, dit land is echt significant veranderd de afgelopen maanden. He. Iedereen heeft hier een mening over. Uh, als je twee jaar geleden iemand vroeg: uh, wat vindt u van uh, het rechtssysteem in Rusland? Mm -hmm. boah, dan haalden ze de schouders op en dan zeiden ze: van ja, ach, wat hebben wij er nou mee te maken? Als je dat nu vraagt aan, aan, aan iedereen die je tegenkomt... iedereen zegt: ja, ...dat is verkeerd, dat moet veranderen, dan gaan die dingen fout. Dus ja, het is heel dubbel wat dat betreft. En denk, uh, denk je dat, uh, dat Poetin dat ook doorheeft, dat dat gaande is? Poeh, uh, goede vraag. Uh, je hoopt, dus die spreekt hem uh, natuurlijk niet uh, vaak, maar goed. Toch. Ik spreek hem niet heel vaak. Nee, ik heb hem maar één keer uh, uh, uh, niet, niet eens gesproken. Maar ik heb hem maar één keer gezien toen Mark Rutte hier was. Mm -hmm. Nou ja, je hoopt maar dat hij goede adviseurs heeft. En uh, uh, dat hij hem een beetje inlicht over wat er in het land gebeurt. er is wel degelijk iets aan het veranderen in het bestand. Mensen zien dit gebeuren, mensen ja. hebben hier genoeg van. En uh, uh, ja, weet je, deze meisje zit nu in de gevangenis. Maar Pussy Riot is een hele beweging geworden. Nou, die laat hem nog flink van zijn vorm. Even tot slot nog even kort, want uh, het buitenland uh, heeft gelijk kritiek natuurlijk. Uh, ook de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Catherine Ashton, die riep gelijk... dat het volgens buiten proportie is en zo nog alle leiders... ook onze eigen minister Roosentaal heeft gezegd dat het niet ja. kan. Helpt dat de oppositie ja. nou of juist niet? Uh, nou, ik kreeg eerder vandaag de vraag, uh, uh, wat, wat heeft het voor effect dat ook onze minister Rosenthal Poetin erover veroordeelt. Nou ja, daar zal Poetin uh, niet van wakker liggen. Nee, maar de EU het, uh, en Amerika en iedereen sluit zich aan in de rij, iedereen heeft kritiek. Is dat, mm -hmm. Voor de Russen, is dat ook iets wat, wat voor hun uh, van belang is, dat het buitenland zich, uh, zich uitspreekt? Nou, natuurlijk. Ik denk dat, uh, uh, ik denk dat, dat, dat, dat de oppositie daar steun aan houdt. Hè? Dat ze niet van het idee hebben dat ze nog ergens gehoord worden. Hè? Niet hier, maar tenminste wel in, in, in de Europese Unie en in uh, de rest van de wereld, eigenlijk, wat dat betreft. Maar uh, uh, politieke steun is één ding. Ik denk dat vooral de steun van artiesten natuurlijk als Madonna en als andere, uh, andere leden de afgelopen maanden veel meer heeft uh, uh, ja, een hart onder de riem was dan, uh, uh, dan een politieke statement van de Europese leiders. Olaf Koens. Dank je wel. Tweede Kamer in zicht. We gaan Den Haag enteren. Ja, we gaan van het uh, internationale politiek naar uh, onze landelijke uh, politiek. bnn 2 volgt in aanloop naar de verkiezingen de Piratenpartij. Want waar loop je toch allemaal aan... Uh, nee, waar loop je allemaal tegenaan op weg naar die Tweede Kamer? Uh, lijsttrekker Dirk Poot, maandag uh, was je hier ook. Uh, hoe is de week uh, verlopen? Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe was het? Uh, nou, het, is, het is een echt drukke, drukke week geweest. We hadden, uh, eerst hadden we mediatraining. Mm -hmm. Dat was echt uh, even, even aanpoten. Maar wel heel erg goed om gewoon eens een keertje aan, uh, aan camera's en zo te wennen. Want ja, weet je, je komt echt gewoon een vrij nieuw het uh, hele politieke circus in. Ja, maar wacht even, om... Dirk. Want jij bent die maandag geweest en we hebben hier een heel prettig gesprek gehad. Waarom moest jij ja. een mediatraining krijgen? Uh, omdat je merkt dat op het moment dat, dat als er zo'n camera in je neus staat, dat je toch uh, anders reageert. En ik heb ook gemerkt dat, uh, dat ik af en toe een beetje wat te veel dingen wil uitleggen. Ja, maar wat ging er mis dan? Je te, lang, te langdradig of zo? Uh, ja, de andere politici die hebben het voordeel dat ze zeg maar, gewoon alleen maar uitgekoude punten hebben die iedereen al een beetje kent. <laughs> ja. Dus die kunnen dan gewoon een slogan roepen en iedereen weet waar het over gaat. Maar onze punten zijn redelijk nieuw en dan moet je altijd wat uitleggen. En soms leg ik dan het iets, uh, iets te veel uit, heb okay. ik, uh, laten, ik, we, heb ik laten we het gelijk even oefenen, want dan uh, loopt hier wel een klok mee. Ja, hoor. Laten we even in 20 seconden, zeg eens even in 20 seconden... de Piratenpartij na mediatraining, hoe klinkt dat? De Piratenpartij staat voor een vrij en ongecensureerd internet... een update van het auteursrecht... Benut deed van het de octrooirecht waardoor medicijnen weer betaalbaar worden. En een open en uh, transparante overheid die de burgers meer weer laat meepraten. en de burgerrechten weer garandeert. Stop de tijd. Hoe lang? 15 seconden. seconden. Hartelijk goed. En, en, nou, en dit is dus echt een verschil met wat je in het begin van de week deed. Toen was je nog te warrig of zo, of te wollig. Nou ja, dan, dan, dan had ik de neiging om, om te veel uit te leggen waarom het allemaal nodig was. en uh, hoe, hoe het precies zat. En nu heb ik gewoon geleerd. Nee, je moet gewoon de punten moet je gewoon even, even noemen. En daarna kan je er altijd nog verder op ingaan van waarom het nou nodig is om, om uh, de, de medicijnen of het octrooi aan te passen of waarom het, het internet gevaar loopt, omdat het auteursrecht zo ontzettend sterk aan het woord is. En wie wie vertelt dat, je, dat je dat allemaal goed, eigenlijk? Want aan wie ik ja. ja, bedoel, je, iedereen heeft wel tips en adviezen in het leven. Maar wie neem je zo serieus dan, dat je daar ja. mee gaat trainen? Nou, we hebben hier een hele goede, dus uh, Anouk oh, oké. Okay, die ja. die twittert als, uh, als iets Anouke En die, die heeft er gewoon veel ervaring mee. En, ja, je, je merkt gewoon op het moment dat je, dat je die mediatraining begint. Dan, dan, uh, je, je merkt, ze weten veel vanaf en ze komen met een hele goede tips. Dus ja, dan vertrouw dan, je er gewoon. Ik bedoel, ze weten een stuk meer vanaf dan wij. Um, dan, dan heb je ook nog een film gemaakt hè, deze week. Een, uh, een piratenfilm. Uh, nee. <lacht> nee, was het maar zo spannend. <lacht> ja, ik probeer het een beetje aan te kleden, snap je? Ja, een zet-tijd voor politieke partijenfilm. Ja, en dat, overigens die, uh... is dat over het algemeen altijd van. Treurig laag niveau. Uh, ik hoop dat je er iets beters van gemaakt hebt dan je collega's. We, we hopen het ook, maar uh, je hebt maar heel weinig tijd om toch je dingen in de voren te brengen. Uh, we zijn er echt tot, tot vier uur straks mee bezig geweest. Dus de, de paar mensen die het gaan, gaan kijken, want het zijn het politiek politieke partij natuurlijk ook niet het allerbest uh, bekeken programma. Ik hoop dat die er wel wat van op gaan steken. En uh, hoe ziet het eruit? Heb je nog wel iets met de grap, met het, zoals wij de vormgeving hebben aangepakt met het hele piratenthema? Of is dat... Uh... Of is dat juist ja. helemaal niet goed volgens de mediatraining? Um, nou, je, je, je moet, over het algemeen moet je proberen om de grap aan andere mensen over te laten. Want die zijn er eigenlijk veel beter in dan, uh, dan, uh, dan politieke partijen. Hm. Nou, dat klinkt ook alweer heel sterk, dit. Ja, hè? Mediatraining technisch. Ja. Um, uh, ik schud hem zo wel mouwen. Ja hoor, dat gaat goed. Um, en uh, en uh, weinig slaap deze week. Dat is dan wel weer het nadeel van een kleine partij. Ja, ja we waren, uh, dinsdag was ik om vier uur thuis. Dan woensdag hebben we radiospot voor de Z-politieke partij gedaan. Was ik om drie uur thuis. Gisteren nog een hoop, uh, hoop werk. Ik gisteren twee mediadingen weer gedaan, daarna nog een hoop werk thuis gedaan. Dat was natuurlijk om vier uur. Dus ik heb, ik heb een beetje een beetje 15 uur gehad in de afgelopen weken. toch. Ik, ik merk dat, dat een beetje, <laughs> het wordt, wordt wat lastig. En in het dus weekend we nou een nou beetje proberen. bijslapen of is dat uh, is dat onmogelijk in deze tijd? Wat, wat zeg je? Een beetje bijslapen in het weekend of lukt dat niet? Uh, nou, ik ga vanavond gewoon vroeg naar bed en dan hopen ik dat ik, dat ik gewoon, uh, gewoon lekker even acht uur kan pakken. Mm. En dan uh, kan, gaat het weer een stuk beter. Maar morgen hebben we campagne-meeting en zondag hebben we nog een campagne-meeting. Dus het is niet dat ik het hele weekend uh, lekker uh, thuis kan zitten of zoals Mark Rutte in een bootje ergens uh, rond kan gaan varen. Goed zo, en nog zo'n sneer aan het eind. Het is uh, een ja, perfect mediatraining. Hartstikke goed <laughs> gedaan. Dirk Poot, blijf je volgen. Dank je wel voor nu. Jullie hey, bedankt. Eenmaal toch een visstick? Ja, de betere grappen moet je aan de ander overlaten, zei hij nog, hè, geloof ik. Maar goed, zometeen Walter Leeuwin, de professor hier. Stuck in a van. As far away as I possibly can. Stuck in a moon. So far away. That it couldn't be good. My back hurt, net reigns. Screw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 Stick by.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 in vain Oh no, never in vain You travel the houses, soothing the pain, putting a smile on my face once again, so long Look at the heroes in the Liverpool rain. The rain. Ongelooflijk succesvol album is dit. Uh, Liverpool Rain, titeltrack Raccoon, staat al meer dan een jaar in de album top 100 en nu zelfs nog steeds in de top 10. DNN Today. Winfried Bajens. Vanaf september volgen studenten weer honderden uren college. En of dat een marteling is of een pretje... dat hangt natuurlijk ook wel een beetje af van je professor. De meester, althans wat ons betreft, in het lesgeven... is hoogleraar natuurkunde Walter Leeuwin. Studenten staan uren in de rij om een plekje in zijn collegezaal te bemachtigen. En zijn filmpjes op YouTube en allerlei andere platforms... worden miljoenen keren bekeken. En meneer Leeuwin, Goedenavond. Goedenavond. Uh... Bij mij is het goedemiddag. Ja, uiteraard. U zit in een iets andere tijdzone dan wij, maar toch, uh, we beleven hier de zes, avond. Zes uur tijdsverschil. Ja. Hoe voelt het om zo'n uh, gewilde professor te zijn? Het heeft een beetje de, ja, de formaat van een popster eigenlijk. Ja, daar word ik wel eens mee vergeleken, maar dat is natuurlijk toch uh, een beetje vreemd. Ja, vreemd als in ongemakkelijk of vreemd omdat u het niet gepast well, vindt? De, de, de, de New York Times heeft mij als eerste webstar genoemd. Daar wil ik wel mee leven. Ja. Uh, maar pop, popstar niet. Nee, nee, nee, ik snap hem. Even terug naar uw studententijd dan. Uh, is daar de inspiratie vandaan gekomen? Hoe waren de professoren voor u? Uh, toen ik in Nederland studeerde? Ja. Wilde u weten hoe het college daar gegeven werd? Correct. Uh, ja, dat is erg onprettig <laughs> dat ik dat moet beantwoorden. Want oh. als, als ik dat werkelijk eerlijk moet beantwoorden... Ja. Dan, uh, ik heb het nu over de tijd dat ik in Delft studeerde. Dat is dus rond 1954 ja. tot 1960 geweest. En daarna ben ik daar gepromoveerd. De, de, de hoogleraren uh, zonder uitzondering waren hele, hele slechte docenten. Zonder oh. enige uitzondering... En waar zat het dan in dat dat niet goed was? Ja, kan ik niet overoordelen. Nou ja, goed, u heeft er, neem ik aan, wellicht ook ja, wel... Blijkbaar de liefde voor het vak niet gehad. De tijd er niet aan willen besteden. Veel te veel misschien werk aan research gedaan. Ja, zoals met ieder vak zijn er mensen bekwaam, talentvol en niet talentvol. Nou, die wij daar toen in Delft hadden... Ja. Dat was brandhout. Ja, inmiddels is er veel gebeurd. Nou, uw naam is, euh, we zeiden het al, u euh, bent een ster geworden in de tussentijd. Euh, we zagen u ook een tijdje geleden bij De Wereld daar Maar ook eventjes laten horen, want op internet staan er allerlei filmpjes van u. Dit is een compilatie van uw uh, colleges. Ik vraag u een vraag voordat we do this experiment doen. U count. Wow, mijn expectaties zijn hoog. Hier is de film van een elephant. <much into a self -defense> Ja, dit is een zeer korte samenvatting, zeg ik er gelijk even bij. Uh, waarbij u uh, met een kogel door het klaslokaal vliegt... een bot van een olifant tevoorschijn haalt... en u rijdt op een fiets, aangedreven, en dat was dat geruis waarschijnlijk aan het eind... door een brandblusser. Dat heeft u allemaal gedaan, hè? Dat klopt, hè? Ja, ik heb duizend dingen gedaan. U noemt er maar drie. Ja, precies. Waar komen die ideeën allemaal vandaan? Want ze zijn kleurrijk, ze zijn uh, excentriek. Um, uh, waar verzint u dat? Uh, sommige wel, sommige bestonden al toen ik in 1966 op MIT kwam. Maar ik heb er inderdaad een paar honderd aan toegevoegd, ja. Kijk, het is heel belangrijk dat een demonstratie die je geeft... in de eerste plaats de ondersteuning is van de theorie die je eerst behandeld hebt. Mm -hmm. Maar als het even mogelijk is... Dat is niet altijd mogelijk. Als het even mogelijk is, moet je proberen om die demonstraties zo te doen... dat het niet de standaard demonstraties zijn die je in ieder boekje tegenkomt. En als het verder nog mogelijk is, moet je proberen om die demonstraties zo te doen... dat de studenten hun eigen wereld daarin terugzien. Mm -hmm. Zo maak ik bijvoorbeeld in, de, in mijn hall, maak ik een regenboog. Ik maak een blauwe lucht... Ik maak witte wolken, wolken nadat ik eerst heb uitgelegd... waarom die regenboog er eigenlijk is en hoe die eruit moet zien. En dat doe ik hetzelfde met de blauwe lucht en met de witte wolken. Met andere woorden, ik probeer zoveel mogelijk... ook hun eigen wereld te laten zien. Ik laat ze muziekinstrumenten binnenbrengen en dan, dan leg ik uit vaak met vrij gecompliceerde natuurkunde... Mm -hmm. uh, waarom die instrumenten verschillend klinken. Maar dan laat ik het ze ook horen en ik laat ze ook zien. Uh, je kunt uh, geluid omzetten in, in zichtbaar. Right? Dat kun je doen met, ja. een, uh, met een oscilloscoop. Maar, maar en toch dus even kun je laten zien waarom de verschillende instrumenten verschillend zijn. Ik doe een zonsondergang... Ik doe een volledige zonsondergang in mijn uh, collegezaal. Ja, ik ik laat zien waarom de lucht gepolariseerd is. Ik, ik, ik, ik, uh, ik deel polarimeters uit aan de studenten. Maak een blauwe lucht en laat zien dat die lucht 90 graden van de zon af gepolariseerd is. Ik laat zien dat de regenboog gepolariseerd is. Dus waar het even mogelijk is, betrek ik mijn demonstraties bij hun eigen leven. Ja, maar de, de, als, u de pro, als we de proeven zien, en die zijn fantastisch... en die zijn ook heel logisch als je ernaar kijkt... maar de stap ernaartoe om te denken, ik ga het op die manier uitleggen... dat is natuurlijk een wonderlijk proces. Waar, hoe, hoe komt u erop? Hoe komt u op het idee om die proef te gebruiken... om iets uh, zeer complex met een simpel voorbeeld uit te leggen? Gaat u yoga Wel, of gaat u even rustig in een is, rustige kamer? Dat is zitten? een proces. Dat is een proces dat heel langzaam groeit. Hmm. Um, ik kijk naar een college, net zoals een architect een huis bouwt. Ik, ik, denk daar, ik denk daar weken over na. En in die weken dat ik over één college nadenk, uh, kom ik langzaam tot een, tot een huis wat uh, in de eerste plaats aangepast is aan het niveau van mijn studenten. Mm -hmm. Dat uh, een heel prettig huis is om in te wonen. Dat het huis ook hele leuke aspecten heeft. En dat, het, uh, dat alles op zijn plaats zit. Met andere woorden, uh, als je drie verdiepingen hebt... laat je niet de drie wc's, alle drie <lacht> uh, op de bovenste verdieping zitten. Ja. Met andere woorden, dat huis wat ik bouw... Dat, die heeft een, een architectuur, een, een constructie waar ik ongelooflijk lang over nadenk. En soms word ik s'nachts om drie uur wakker. en dan weet ik ineens hoe ik iets moet doen. en dat schrijf ik dan meteen op. Ja. Ik loop soms op het strand en dan denk ik ineens: potverdomme, ja, dat is. eigenlijk had ik het zo moeten doen. En dat groeit dus heel langzaam. Ja. En gemiddeld werk ik aan één college 50 uur, gemiddeld. En dat is, dat, 50 uur. Dat is alleen nog maar het bedenken dan. Hè? En dan neem ik aan Vo dat u... Nou, de voorbereiding. En dan Dat, oefenen, dat, houdt, want... in, dat houdt ook in, uh, ik doe dry runs. Dat noemen jullie generale repetities. Ja. Ik ga dus voor een lege klas staan, ongeveer een, een maand, anderhalve maand voordat ik een college geef. Als ik dus denk dat ik het huis gebouwd heb, dan ga ik dat college geven voor een hele lege zaal, waar niemand mocht zijn. Uh, nou, dan maak ik altijd wijzigingen, want meestal uh, duurt die lezing te lang. Die mag maar 50 minuten duren. Die duurt te lang, dus je moet hem inkorten. Ja. En dan twee weken later doe ik dat weer voor een lege zaal. En dan zes uur ochtends, vijf uur ochtends... van de dag dat ik het college geef... doe ik dat weer helemaal voor een voor compleet te lege collegezaal. En dat doe ik inclusief de demonstraties die ik daarvoor voorbereid. Dus de tijd die daarin gaat zitten is enorm. Ja, het is als een acteur die zich voorbereidt op een, een grote theaterproductie eigenlijk. Dat is een hele goede vergelijking, die accepteer ik zonder meer. <laughs> Mijn colleges worden daardoor een performance. Ja. Wij ja, en... noemen dat een performance. Uh, het is daarom ook ondenkbaar dat ik in een college een fout zou maken. Want ik heb dat dus zo vaak doordacht en zo vaak gerepeteerd. Mm. Ik, kan pro ik kan misschien een, een, een, een fout maken in, in een uitspraak. Ik kan... Ik kan zeggen A is groter dan B. Terwijl ik eigenlijk had willen zeggen. B is groter dan A. Dat komt voor. Maar dat is een slip of the tongue, zoals ik dat noem. Ja. Uh, ik wil u even meenemen naar een uh, actuele ontwikkeling. Althans, zo is het bij ons uh, gekomen uh, deze, uh, deze week. In Amerika is er een trend om je college aan te prijzen. met een zogenaamde course trailer. Uh, dat kennen we hier in Nederland niet zo heel erg. Uh, dat zetten mensen dan weer op internet. Laten we even naar een stukje luisteren van zo'n uh, trailer. What's the most you ever lost on a coin toss? My name's Dick Gross, and I'll be teaching the course Fat Chance. This course started in some sense around 12 years ago, and it started as a lot of things do in a bar. We start off with things you can calculate exactly. Dit gaat dan over een college kansberekening. Mochten mensen dat niet doorhebben, het gaat over poker. Het heeft een hele populistische benadering van, van een ingewikkelde wetenschap. Wat vindt u van die ontwikkeling dat, dat op deze manier gebracht wordt? Wel, ik heb gisteravond heb ik er drie bekeken, die hebben jullie mij toegestuurd. Ja. Um, het is duidelijk dat die hoogleraren die dat doen... zich niet richten tot de buitenwereld. Dat is heel duidelijk. Ze doen het niet om te denken dat iemand uit Japan... dan plotseling naar Harvard of misschien naar MIT zou willen komen. Het is duidelijk dat ze zich richten... aan hun eigen studenten van hun eigen universiteit. Dat is punt één. Punt twee uh, zijn het bijna altijd... Um, cursussen die niet verplicht zijn. Mm -hmm. Want als het verplichte cursussen zijn... heeft het geen enkele zin om voor een student... naar zo'n uh, videotape van nee. vijf minuten ja. te luisteren. Want hij moet die cursussen toch nemen... Mm -hmm. Punt drie, het zijn nooit de beste hoogleraren die dat doen. Want het is ondenkbaar dat ik reclamevel ga maken op MIT voor mijn eigen cursus. Dat, dat zou gewoon u. een rotlachertje zijn. Ja, ja, ja. Dus ik kom tot de conclusie dat het de, niet de allerbeste hoogleraren zijn. die dus die de studenten van hun eigen universiteit willen binnenloeren naar een cursus die niet verplicht is. Nou, dat is op zich niet onzinnig. Maar op MIT wordt het beslist niet gedaan. Nee. Dat wil niet zeggen dat ik er tegen zou zijn. Harvard doet het dus wel, in het sommige hoogleraren van Harvard. Meneer Lewin, de tijd is alweer op. Wij zouden nog een uur met u kunnen praten. Dank u wel voor uw tijd. Veel succes met uw werk daar. En ik zeg tegen iedereen thuis, zometeen hier op Radio 1... NWS Langs de Lijn met Twan van Peperstraat. Ja.